Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het overleg in Brussel is nog steeds niet begonnen. De regeringsleiders van de EU-landen zijn het nog lang niet eens over de voorwaarden. waaronder de Britten bij de EU willen en kunnen blijven. Gisteren werd tot diep in de nacht overlegd, zonder resultaat. Vanochtend zou een nieuwe gespreksronde beginnen. maar die is al vier keer uitgesteld. En nog altijd niet begonnen, dus dat wordt mogelijk weer nachtwerk. Vakbond FNV ziet niets in het voorstel van VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer om vluchtelingen te selecteren op hun kansen op de arbeidsmarkt. Volgens FNV-voorzitter Ton Heerts toont dit aan dat VNO-NCW de weg kwijt is. Arbeidsmarkttoetsen zijn aan de orde bij arbeidsmigranten, niet bij vluchtelingen. Staatssecretaris Dijkhoff zei vanmorgen ook al niks te zien in het voorstel. Door een grenscontrole van de Marochaussee stond er vanmiddag 10 kilometer file op de A67 naar Eindhoven. Het verkeer wordt gecontroleerd op mensensmokkel, daarom is één van de twee rijstroken afgesloten. Ook geldt er een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Staatssecretaris Dijkhoff waarschuwde eerder al voor lange files door de nieuwe grenscontroles. De Nederlandse dopingautoriteit heeft vorig jaar 17 aangifte gedaan van dopingovertredingen. Dat zijn er 7 meer dan het jaar ervoor. 13 sporters zijn betrapt op doping. In 4 gevallen werkten ze niet goed mee aan de dopingcontrole. De meeste overtredingen waren bij powerliften. Daarna volgen voetbal en wielrennen. De Amerikaanse schrijfster Harper Lee is overleden. Ze is vooral bekend van haar boek To Kill a Mockingbird. Daarvoor kreeg ze in 1961 de prestigieuze Pulitzerprijs voor literatuur. Lange tijd was het de enige roman van Harper Lee, maar vorig jaar kwam haar tweede boek Go Set a Watchman uit. Dat schreef ze al in de jaren 50. Harper Lee is 89 jaar geworden. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het regenen bij een graad of 4. Morgen eerst af en toe droog, maar in de middag weer veel regen en het waait flink. Zondag opnieuw regenachtig bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een avondspits met veel ongelukken. Dit zijn de files in de Randstad met minstens 10 minuten vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Gouda 9 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht richting Den Haag bij knooppunt Gouwe Gouwen 6 na een ongeluk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt het Ridderkerk en Sliedrecht-Oost 10 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knap Klaverpolder 10 op de A20, Hoek van Holland naar Gouda, bij knop het Gouwen, 10 kilometer. A27, Utrecht-Breda, bij Lexmond, 3. A28, Amersfoort-Zwolle, bij Amersfoort-Vathorst nog 2, na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, nee, tanken bij de volgende. Oké. Okay.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 She's a mystery, she's a magic woman, a puzzle to me.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 And I wanna meet her They say she low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 Goddamn, you Faba, Can you play that sax? You're a smartass too, Mister Know It All. Think you got flooded down to a formula? I'm like, boy, stop run it back. Make a big guy cuber! Can you play that sax? Baby, baby, I've been.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 Inside, you'll find a deep.